Thank you. mensen, hier zijn we dan weer in het spiritueel praathuis van het zesde zintuig. Oftewel de bron van liefde. Of hoe we het ook mogen nu maar. En nu is wel allemaal een hele, hele goede avond. En ik zie dat er weer voldoende mensen in mijn chatkamer hebben plaatsgevonden. Ik wil in eerste instantie natuurlijk donderdag bedanken weer van het programma. Dat het weer gezellig om naar te luisteren. Dus in ieder geval nog weer bedankt voor het uurtje van jou vooraf op deze maandagavond. Gevolgd door mij en na mijn uurtje komt natuurlijk Guus weer. Dus in ieder geval lieve mensen allemaal een hele hele goede avond. Nou, zoals ik zie is Adria in uitkomend weekend 30 jaar getrouwd. Nou, dat is natuurlijk ook geweldig. We he, zond het weer een mijlpaal. Ik denk dat als er een 0 en een 5 bij staat, dan moet het gevierd worden. Uiteindelijk elk jaar wel. Maar ook iedere keer weer. Ik zou dit jaar, nu ben in 66, nee, 64 zijn wij getrouwd. Dus wij waren dit jaar 46 jaar getrouwd. He, Volgend jaar uit 45. En dan had ik eigenlijk naar Griekenland willen gaan met de kinderen. Ik ben niet gescheiden van een man, maar voel nog steeds als getrouwd. Ik moet even een lieve buiten laten, want die zit hier weer de, de boel te spieren. net als mijn kinderen. Die dieren van mij, die zijn net als mijn kinderen. Het is zo, als ik vroeger zaten mijn kinderen al heel braaf te spelen, en zo gauw ik telefoon kreeg, en ik zat aan de telefoon, begon het die jongen te vervelen, te klieren met de, en mijn aandacht te vragen. En zo is met die kat precies hetzelfde, loopt die dan een hele avond rond me heen te dansen, zo gauw ik hier aan de computer ga zitten, dan beginnen ze te en te nekren, en dan moet ze van alles eten hebben. En dan moeten ze dit hebben, en dan moeten ze dat hebben. Dus het is gewoon hetzelfde als bij kinderen. Ik zeg ook wel eens dat ze daar van duif, duif zaten op takken en die wou niet luisteren. Ik zeg ze net als bij kinderen, zeg ik tegen, de, tegen Jan de buurman. Ze luisteren ook nooit en die, en die duif die luisteren ook niet. Maar ja, eerst eens even allemaal een heel goede avond wensen En wie zijn dat natuurlijk? Wie zijn dit, deze avond weer? Lekker aangeschoven in een spiritueel praathuis. Dat is natuurlijk Danny. Danny goedenavond, lieve Danny. Welkom, gevolgd door Elisabeth. Goedenavond, lieve Elisabeth. Ook Jochem is er vanavond. Goedenavond, lieve Jochem. Fijn dat je er bent. Nou, Minken is er ook. Nou, in Limburg is er, geloof ik, wel een heel hoop noodweer geweest. Zoals ik het allemaal heb kunnen volgen op de, op de computer. Dan is er natuurlijk uh, Shobian. goede lieve Shobian. Ook weer heel fijn om jou weer eens te mogen doen in een spiritueel pratenhuis. Gevolgd door Adrie, Ja, die was met een paar weken ontrouw geweest uit die zaterdag. Maar ja, dat is hem met die, met die jongen. Zo heb je ze zo, zo, zo ben je ze kwijt. Je hebt ze maar te leen, zeggen ze altijd. Dus zo doen we. Dan is er natuurlijk Colinda. goedenavond lieve Colinda. Ook fijn dat jij de natuurlijk bent. Dan natuurlijk Donner, en die heb ik al bedankt voor zijn programma hier vooral. Dan is er uh, Ineke, goedenavond lieve Ineke. Ook jij natuurlijk altijd weer uh, gezellig als je er bent en welkom. Dan Jan, ja, Jan heb ik je, je al gehoord vandaag. Nou, nou zie ik je weer, dus goedenavond lieve Jan. Ook ons hertje, ons Liedewijtje is natuurlijk ook voor de partij. Goedenavond lieve Liedewij, ook onze alle Sunset is vanavond bij ons. Goedenavond lieve Sunset, ook fijn dat je er bent. Ook Tja is er, goedenavond lieve Tjak. En natuurlijk ook Tom, goedenavond lieve Tom, welkom, welkom. Dan natuurlijk een lieve groet vanuit deze uh, zijde naar de operator en natuurlijk naar de red. Want red, hebben, heb ik al gezien, die is al aanwezig. Dus ook jij goedenavond hier van deze zijde. Allemaal welkom. En jongens. Daar kom jij nou, dan moet je gewoon komen, want dan maak ik gewoon lekker soep voor je. Dat ligt aan jezelf. Als jij gewoon zegt ik kom, hè, toen ik vroeger in de Dorenbos woonde, toen belde je toch ook op dat je kwam. En dat je een avond naar me toe wilde komen, of in de Montgenootstraat. Dat doe je jezelf aan. Als jij zegt, ik kom, dan kom je gewoon, dan staat hij zorg niet dat ik soep heb. Zo werkt dat. Maar ja, het is natuurlijk de laatste week ook heel hectisch geweest. Met het voetballen natuurlijk. Want dat is natuurlijk ook, jongens, want wat gisteravond vol verwachting klopt ons hart begon, is natuurlijk toch geëindigd naar een desillusie. Ik vond het een pokkenwedstrijd, U mocht het weten, ik had gisteravond. Helma, dat was een buurvrouw die van twee huizen werd, en Jan de buurman met zijn vrouw uitgenodigd. Nou, dat was natuurlijk hartstikke leuk, heel gezellig. Nou, die waren er om zes uur en hebben eerst bekuud, bekuud, en dan lekker maar ook helemaal in stemming gekleed. En toen begon de, toen begon de, de voetbalwedstrijd. Nou, het eerste, het eerste kwartier dan had ik echt zoiets van, jongen, uh, jongen, jonge, moet het dit worden. En, de ploeg zat binnen, maar ik met de buurvrouw, met Annie en met Erika zaten onder het afdak naar de kleinere tv te kijken. Maar wat ze mooi is, dat geluid bij die kleine tv gaat altijd iets sneller, gaat, gaat altijd iets sneller als het geluid in de kamer. Dus op het moment dat wij al zien dat, dat, het, niet, dat, het, dat het geen doelpunt is, dan zitten ze in de kamer om ja, juichen, want dan denken je dat hij erin gaat, die goalen. Dat vind ik zo mooi, dat hebben wij al gezien, dat er niet gaat. Maar inderdaad, niet wij. Wat was het een stressavond? Nou, inderdaad, het was een stressavond. Ik heb gevloekt, ik heb gescholden, ik heb, eh, uh, hoe dikker had ik wel gezegd. nee, je dit biel op dat Ik voelde dit bal in het school, dat wilde je niet Ik ben al op een gegeven moment van ellende mijn, mijn duiven. We gaan verzorgen en een beetje met had gelopen. En dan liep ik weer ergens anders naartoe. Want die werd er gewoon echt niet goed van. Maar ik moet je wel vertellen, en dat is me wel opgevallen. Wat ik ook gisteren nog zei, luister Wat ik gisteren nog zei, wat ik een zaterdagavond nog tegen jullie heb gezegd. Hè, dat er een... Uh, Dat ik, dat, dat ik zei van dat het zo verbroederde, Dat, uh, dat verbroederde dat voetballen. Mensen in de supermarkt, die spraken elkaar aan als iemand een oranje, en van hebben toek op staan vanavond op het voetballen, en iedereen stond met klokjes in die supermarkt met elkaar te praten. En iedereen was vriendelijk. Ine keer die het ook nog uh, uh, dat het zo was, en dan vandaag. Dan is het net of dat mensen. En ik, ik, ik, ik heb me nijm op betrapt dat ik ook zo ben. Ik wil dan eigenlijk wel tegen mensen zeggen die ik tegenkom van ja, jammer hè jongens, dat ze verloren hebben. En toch hou ik waarschijnlijk mijn mond. En het is net alsof dat we wel allemaal het wilden delen, die de, de vooruitzichten, dat we allemaal benieuwd waren dat we vol enthousiasme waren, dat ze zouden ze het winnen. En dat je dat, dat dat een eenheid vormde, en dat je nu, hmm, en ze verloren hebben, dat nu niemand meer met elkaar dat wil delen. Ik denk dat je de teleurstelling dan heel moeilijk met elkaar kan delen. Ik, ik weet niet wat het is, ik weet niet of jullie dat kunnen benoemen, maar waarom wel dat, dat die vreugde, waarom wel die dat, um, die verwachting, die blijde verwachting, dat je die allemaal met iedereen kan delen. En op het moment dat de teleurstelling er is, dat je dan in één keer weer helemaal in jezelf gaat. En dat dan mensen gewoon weer zijn zoals ze voor daarvoor waren. Dat het uiteindelijk, dat het dan iedere keer weer iets moet gebeuren. En terwijl ik dit eigenlijk tegen jullie zit te vertellen, dat ik zeg: ja, het is zo, je zit zo te verwachten op de, op de belangrijke. Gebeurtenis is wat er gaat gebeuren. Ja, Jan die zegt het ook al. Ik zat ook te twijfelen vanmorgen bij de zakelijke plas, oh, dus niemand zei iets. Ik heb het ook gemerkt in de supermarkten. Niemand zei, niemand zei jammer, hè? Oh, het was toch jammer, hè? Ik denk dat voor heel veel mensen een in desillusie is geweest en niet dat ze verloren hebben. Nou, ik vind, en alle negatieve commentaar wat je op de televisie hoort van die mannen die denken dat ze er verstand van hebben. En het positieve geluid die je hoort. Ik vind, Nederland heeft verdiend verloren. Maar Spanje heeft niet verdiend gewonnen. Dus voor mijn gevoel is er geen verliezer en is er geen winnaar. Zo moet, zo zei ik het. Zo, zo, zo voel ik het. Maar ja, dat is mijn gevoel erover. Dus ik denk dat dat de reden is. Wat had ze nou echt. Als het nu een andere wedstrijd was geweest, al had ze met 1-1 met 1-2 één, één, één, verloren, zeg maar. Toch was het iets wat. En toch is dat iets, denk ik dat toch. Ik weet niet wat het is. En dan zit ik net te denken. Ik is even trouwens klein, goed wat ik binnengekomen en dan zit ik eigenlijk net op het denken. en ik zei, we zaten met vol verwachting uh, uit te kijken naar hetgeen wat het plaats zou gaan vinden. En dat doe je dan ook tegen dat het een bevalling is. En dan denk ik ook, als zo'n kindje, als het misgaat bij de bevalling, dan realiseer ik me terwijl ik dat toen straks tegen nu zat te vertellen. Dan denk ik, ja, op het moment dat zo'n kind dan geboren is en het is allemaal goed gegaan, dan ben je allemaal blij je komt allemaal aangedragen aan met. Uh, met cadeautjes en met alles, en dan is iedereen, oh ik heb een klein kind gekregen, of een kind is geboren, of hoe dan maar op. en dan loopt die dingen en zou het misgaan bij de bevalling. Uh, dat er iets mis is gegaan, dan ben je ook in één keer getemperd. En zeg je ook oh, niet meer, dan kun je niet meer, ehm, uh, dan kun je ook niet meer dat delen. En ik denk dat we wel met elkaar vreugde kunnen delen, maar dat we heel moeilijk met elkaar verdriet of teleurstelling kunnen delen. Ik denk dat we dan weer allemaal terugvallen op ons eigen gevoel en dat we ons eigen moeten verwerken. Want als ik dan ook zie hier bij ons, de jongens, kijk ik ben nu nog wel al die journaals aan het volgen, want dat vind ik best wel heel interessant. Wat ze allemaal te mek gaan hebben, en dus straks zei ze alweer dat ze binnenkort alweer beginnen met de, de kwalificatiewedstrijden voor het, uh, uh, het EK voor over twee jaar. En dan denk ik toch dat het uh, dan weer al snel voorbij is. Maar ik denk dat het toch uh, een desillusie is geweest die we gewoon niet hebben kunnen doen. Maar maakt niet uit, het is verleden tijd, ik lig er niet wakker van. Is dat ook zo? Ding? Ja, maar het is altijd. Ik heb dat nog met mensen gewoon als ik hier op de op de chat hoor, als ik mensen die ik ken en ik weet dat er een baby dat eh, ze in verwachting zijn, dan leef ik al die maanden in mee. Ik heb het altijd met de geboorte. Ik had dat vooral als bij ons in de buurt iemand zwanger was. Dan dan, dan leef ik daar helemaal in mee. Daar ging ik helemaal mee, daar was ik ook altijd met mijn gedachten mee bezig. Wanneer er een nieuw leven komen was gekomen, of dat het al mee te maken had met mijn spirituele gaven. Dat weet ik niet. Maar dat dat er al bij me in zat, omdat er nu geboorte, toch een nieuwe mens, een, een nieuwe ziel die weer komt op aarde. Dat dat daarmee te maken heeft Maar ik ben altijd heel erg begaan uh, met, met, met mensen die zwanger zijn. Dat, dat, dat klinkt misschien herhaald, dat heb ik wel. Ja, dat is ook een goeie, zei Jan. Ik zei tegen Isabella, de jongste van hem, dat het maar goed was dat Spanje had gewonnen. Want anders is het klaar niet meer naar Nederland gekomen. En daar kreeg ik een mailtje binnen. want Wij, wij hebben al een paar keer met Transavia een vakantie geboekt aan een van Amerika. Uh, twee jaar geleden nog. En Drie jaar geleden, nou niet dat vorig jaar, maar daar heb ik dan voor geboekt. En dan komt er op mijn computer komt er iedere keer een ding. Want vandaag van Transavia, zo breng ik binnen. Ik kan, we kunnen begrijpen dat u de eerste tijd er niet over denkt om naar Spanje te gaan. Want toch hebben wij heel aantrekkelijke aanbiedingen. En ook wel iets heel erg moois. Maar Jochem zegt hij ook iets meer, ik liep al een tijdje circus rond de zin zetten. Hij kwam weer bij de pinnacht. Wat bleek daar, stond, uh, stond een jongen uit mijn buurt. We hadden het over voetbal en hij vertelde me zelfs dat Arjan Robben uitgevuld werd op Twitter. En dat mensen op hem geschoten hadden. Ja, dat moet toch niet gek geworden hè? Nou, ik kon het straks dus ook uh, op, die, op die commentaar op de televisie. Jullie zullen het ook wel gezien hebben, dat in Nederland... Dat, uh, uh, dat in Engeland in de krant stond dat wij, daar waren we waren ook al, ik weet het al niet vergeten. want men dit er zitten dan zo hoor. Dat we, in ieder geval, het, het wordt zo gebracht, dat toen Nederland verloor in 19, was dat 1984, sorry ja, ik het verkeerd zeg hoor, toen Nederland verloor, 6 of 78, maar, uh, ik draai het maar eens omheen, dat er toen, dat ze die, die, toen werd er ook, ze hadden ze ook verloren, maar toen werd er gezegd dat ze mooi sportief hadden gevoetbald. En het schijnt dat elftal gisteren, het schijnt de hele image van een ekel naar beneden gehaald hebben. Als je ook kijkt op teletext, wat Johan Kruijbal weer niet zegt, dan denk ik, bij blijven bij wagen En daar hadden het, en voor die mensen, die al van tevoren zijn commentaar lezen op die voetballers, daar had ik het leuk voor gevonden gehad, als ze gewonnen had. Dat is oh, dat was 74, zegt Colinda. Nou ja, Colin, jij vertelde dus straks dat je dochter een vriendje had, die Danny heette, en dat ze ook nog vindt. Ja, je weet het nooit, hè, wat ik gezegd heb. En je weet, de babykamer is er altijd nog. Ah. Maar staan er nog geen leuke mopjes van op het internet? Ik heb trouwens nog niet gekeken. Van die uh, leuke mopjes, dat vorige keer toen met, uh, met Sven Kramer. Toen die coach van hem die fout had begaan. Toen stond er heel veel van die, uh, van die mopjes allemaal, allemaal op de hele dag. Die je binnenkreeg, staat er nu nog niks op. Ik heb wel te straks een hele goede gehoord. Ze zijn wel kampioen, Nederland, van de gele kaarten. Ze zijn wel kampioen van de gele kaarten. Dus ze hebben wel een kampioenschap be euh, behaald. <lacht> dus dat was ook dat wel een goeie. He? Nou, Paul is met de droom Die is die octopus. Die octopus is met de droom <lacht> Nou, dit is toch, het moet toch niet gekke worden, hè? <lacht> ze overwegen zelfs om hem te verhuizen. En schiet, light nou ja, zwaar. Die is wel kampioen. <sie _> Zo weten jullie dat ook weer, dat, dan zijn ze straks op televisie. Hoor, dat ze tussen de dachten dat ze goede jouw zijn. Ze zijn toch in ieder geval kampioenen geworden. Maar het maakt niet uit, jongens, morgen voor ze gehuldig. Ze hebben, ze hebben het gebracht na die, uh, die finale. En we hadden natuurlijk allemaal in ons achterhoofd. Stille hoop dat ze zouden winnen. Maar als ze nou ze verloren hebben, en op wat manier dat ze verloren hebben, kunnen we alleen maar zeggen van, jongens, bedankt. Toch, toch bedankt dat we jullie, dat jullie ons al die weken toch een leuke, uh, spannende tijd hebben bezorgd. Het Was iedere keer weer leuk om naar, uh, uh, om naar te kijken. Ja, en we hadden natuurlijk allemaal gehoopt dat ze zouden winnen. En Sp Spanjaarden hoopten dat ook. Maar jongens, en onze ons hebben dat niet. Net op het laatste, in de laatste minuten. Want als het op strafschop had uitgekomen. Ja, dan is er geen verliezer en geen winnaar. Dan is er gelukkiger die het, het wint. Dus wat dat betreft, Jo. Laten we er maar gewoon over zwijgen. En we laten maar gewoon denken: van, uh, van het is gewoon zo gelopen. En we kunnen er toch niks meer aan helpen. Als zouden we dat willen. Zodat we dan nog terug konden draaien, dan zouden we het natuurlijk allemaal nog doen. En hun hebben natuurlijk ook, ze morgen wel, en ik denk de hun ging morgen wel minder zou zijn, want Harold en Wilfred hadden in zijn enthousiasme, tussen Harold, had in zijn enthousiasme zondag en middag op, op op Radio uh, Oranje, dat je nog uh, on, uh, Radio uh, Hollandio dat je je eigen in kon uh, melden voor met de bus morgen naar de Winden te gaan, gelijk uh, gemaild en gelijk gedaan. Gelijk, een uh, uh, banknummer opgegeven waar ze het geld over kon laten. kost 24 euro. Dus daar hoeven ze het niet voor te laten. Dan kunnen ze niet van Spanje rijden. Zouden ze met een oranje caravan met de OHA-bussen, zouden ze dan toe rijden. Maar te, toen ze verloren hadden, was de eerste wat haalt. Zei ik ga toch niet naar de huldiging. Zei hij. Ik ga nou toch niet naar de huldiging. Ze hadden het al helemaal gepland. Ze zouden niet werken. Ze zouden niet dit doen. Ze zouden niet dat doen. Nou, toen belden ze toevallig vandaag op. Maar die OA, hij had een het verkeerde nummer, banknummer had ingetypt, waar ze het geld van konden houden. Ja, ze belden naar Wilfred, want dat nummer had ze opgegeven. En toen zei Wilfred, nou, wij gaan gewoon helemaal niet meer. We hebben het gewoon, wij, het enthousiasme is er bij ons uit. En dan zeiden ze toen straks weer van, en als dat weer getemperd, zullen we dat dan maar gaan mooien. Dus dan weten met die jongen ook niet wat ze willen. Nou, in ieder geval, lieve burger, jij natuurlijk ook welkom vanavond en je zegt, we hebben toch maar geplekt. Van al die landen hebben er eerst heel veel mee mogen doen, die konden niet meedoen. Toen bleven er nog 32 over geloof ik. en daarvan zijn wij tweeders geworden en dan mag je niet klaar zijn. Maar dat het vergunning, kijk, ik ben altijd zo iemand, ik moest altijd eerst kunnen worden en dat was ik niet eerst. Dan, dan hield ik op, Voor met hardlopen was het ook al. Als ik graag te koop was ik voelde dat ik het kon halen, dan haalde ik alles uit maar wat eruit kon halen. En dan haalde ik het ook. En als, en als ik voelde dat ik het niet haalde, dan ging het uh, mijn tempo verlagen. En dan maakte het me niet uit of ik als laatste over de streep kwam. Want ik vond het erger om tweede te worden als uh, uh, vijftigste, zeg maar. Dat vond ik minder erg. Dus, dat ben ik. En daarvoor kan ik me best voorstellen. Ja, is een schoonmaakwindel. Glasseks is een schoonmaakwindel. Ja. Nou, nu is het dat was. Even, hebben even met elkaar de... De zondag doorgenomen, hallo lieveling, heb jij een lekkere koek? Oma meegebracht u straks, hè? En laat nou je handen eens zien, dit helemaal onder de chocolade. Oma flikken. Kom Oma aflikken, kom hier, allemaal aflikken. Zo. Kom nou opeten. kan Kati, die chocolade smelt helemaal weg. Ja maar. Lekker, was. Uh... Ja, die moet je in de koek uitzetten. <laughs> ja, eigenlijk wel, ja. Zonder we twitter of noem ze in de koek. Uh... Knappig of zoiets. Ja, zoiets. Dat is zonder wafel, maar aan de ene kant chocolade. Ja, dat En dan aan de ene kant chocolade, want het is een warme handje zoals we wel lagen. Smet die chocolade helemaal in de handjes. En dan heb ik in zijn vingertjes afgelikt. En dan kan hij weer verder. Maar ja, ik zeg: dan moet in de koelkast op Met zijn handjes in de koelkast. Want dat is wel, hè. Gisteren was wel met de barbecue ook. Als je dan met kruidenboter had. En dat stond een beetje te lang op tafel. Nou, dat was gewoon helemaal niet, uh, niet normaal, dat versie. Uh, er stond nog helemaal lang gesmolten op. Oma denkt lekker af, lekker. Oma denkt zo, lekker koekje. Jij hebt het door, Jan. Ik heb het in de gaten. Nou, ijsband, nou, inderdaad, het weer. Nou, hier, hier is het nu op het moment weer iets rustiger geworden, maar net voordat ik met de uitzending was het een dier te waaien. De bomen die gingen, de takken gingen helemaal, bijna helemaal plat hierachter, zo ik zag. Maar nu is het toch weer rustig geworden, dus ik denk dat nu, um, dat het nu weer, uh, dat het nu, dat het weer, weer overgewaaid is. Maar wat heeft het toch lekker? En de burgerspot zegt, die al schaar, zegt ja al schade zegt, je al, auto's ringen stuk. Ja. Suzette zegt ook, ja als het klopt, een vriendin vertelde dat ze deuk in de auto had van de stenen. Ja. Ja jongens, het is, uh, het is, uh, en ik heb, dat heb ik vanmiddag wel gezien op uh, internet. Uh, tenminste op de, uh, op de televisie, waar ze aan het vertellen, hoe het kwam dat wij het onweer hadden. Want het komt, schijnt dat warme weer, het, komt van, het warme weer, weer komt vanuit Spanje en Frankrijk deze kant op. En, dat, en daardoor komen die onweerbuien, uh, want uh, zal morgen schijnt weer een hele dag, niet slecht weer zijn, met een kans op veel onweerbuien, maar wat heeft het de zaterdag gedaan? tijdens mijn uitzending uh, regent, hè, jongens. Het stond blank hier toen ik buiten kwam naar de hand. Maar het friste wel. Maar, nee, maar dat, dat zei ze er ook nog bij. Als wij normaal in de zomer een onweersbui krijgen, dan frist het naar de hand zo op. Maar dat doen we nu niet. Het blijft warm. Ook buiten, ook binnen, ondanks dat die, die regenbuien komen. En dat heeft te maken met de warme lucht die vanuit... Uh, Spanje deze kant in Daar heeft dat mee te maken. Hoe het verder technisch in elkaar zit en meteorologisch en zo, dat weet ik ook niet. Maar daar had het mee te maken dat de, de, de, de onweersbuien en de die nieuw komen, dat dat te maken heeft met het feit dat het hier niet opfrist nadat nou, dat, ja, dat we weten we nog wel van jaren terug, hè, als het dan een goede zomerse dagen waren geweest, en het had lekker geregend s'avonds, en er was een flink oliebui gehad, dan was het in één keer lekker koel cool buiten, en dan was het heerlijk. Maar dat is nu, uh, schijnt de, de, de, de warmte niet naar beneden te gaan. Want Jan riep vanmorgen nog tegen mij uh, uit het raam boven. Als hij met een vloer niet boven zegt, hij, ik sta hier warm. Je sta mijn blote voeten die boven, en ik, school, ik ook, uh, vregen, dus gewoon weer dat ook een laminaat ja. en dus gewoon wagen. Jochem zegt al, slecht, kom met Spanje. <laughs> Ineke zegt ook al schuld, ook al schuld van Spanje. Ja, nou, dat zei ze. <laughs> dat zei ze bij het weer, Ineke. De beste. Uh, ook Paul had het ook gespeeld. Nee, maar dat zei Ine, Ineke, dat zei, dat zei ze op het... Uh, op het, uh, uh, van die mannen die met hem uh, niet of, die te verstaan hebben. Dat had niet met voetbal te maken. Nee, maar dan kunnen we nou overal Spanje de schuld van geven. Maar dan hoorde ik weer, ook weer in de wandelgangen, dat die Spanjaarden allemaal werk hier komen zoeken, omdat ze failliet zijn. Griekenland en Spanje schijnen failliet te zijn al lang. En al die mensen zijn zonder werk en komen hier allemaal naar Nederland om werk te zoeken. Maar ja, dan nou hoor ik al hier in de wandelgangen, maar bij ons hoeven ze niet te komen, want wij nemen ze niet aan. Ze zoeken maar ergens anders werk, wij nemen ze niet aan, ze komen hier niet werken. Dus dat is natuurlijk ook weer uh, het negatieve ervan. Maar aan de andere kant zeggen er weer mensen, die hebben strak reclame, mensen en mensen van de economie, die zeggen weer, doordat Nederland zover gebracht heeft in, in, in het voetbal, zijn we weer op de kaart gekomen. Hebben we weer betekenis gekregen in de wereldeconomie. Dus het heeft ook zijn voordelen weer gehad. Dus ja. Maar ja, dit was natuurlijk ook even, het praatje over de schutting, dit heeft ook te maken natuurlijk met spiritualiteit van het einde. Want ik weet niet of jullie, dat, als jullie eens wisten hoeveel rijker ik aan sturen ben geweest is vanavond naar de duikelars. En dat op een gegeven moment als het weer, want ze hebben op een gegeven moment ook door oog van het water gekomen. Dat kreeg ik een keer in gedachten die hele goal bij Nederland aan het, uh, aan het uh, dichtmetselen was, in gedachten. Zo van helemaal uh, dichtmetselen, die zooi. Uh, en dat ging het er ook niet in, hè? maar op een bepaald moment hadden, kreeg ik zoiets van: nou, nou moet het de afgelopen afgelopen zijn, dan nou doe ik het ook heel. En Jochem zegt hier de Turken en de Marokkanen, daarna de Polen en nu Spanjaarden. Maar ja, met die polen jongens, als toch ook wat. Hè? Als ik hoor hier om mij heen, dat er heel veel Nederlanders die op, van die Polen, wat doen die? Die werken voor minder geld. En die werken geen acht uur, maar als ze kunnen, werken die uh, 24 uur per, ja, 24 uur per dag is overdreven. Want dan werken ze vanmorgen 6 s avonds tien. Werken ze één stuk de, uh, door. En werken um, werk er één stuk door. Dat wil zo zeggen dat die bij die bazen, die vinden, die vinden dat wel lekker. Hè? Want die, wil, die kunnen toch niet naar huis, die kunnen toch niet naar de vrouw en de kinderen. Dus die willen gewoon de tijd dat ze hier zijn, zo snel mogelijk heel veel geld verdienen. En, maar dat op, op een bepaald moment, dat stelt dat die hier lekker zijn. En dat er ook al bazen zijn. En als je dan als Nederlands personeel, die al lang bij zo'n baas werkt, um, Dat als je uh, als Nederlandse knecht er gewoon iets tegen zegt, dan, dan worden ze ook nog door hun baas voorgetrokken. En die Polen zitten dan lekker te gindengappen, Nou, die zijn dan met meerdere. En dan zitten ze lekker te gingen, grappen En uh, ja, dat er gewoon bij, die na jarenlang gewoon een ander werk aan het zoeken zijn, omdat ze er nog niet meer tegen kunnen. Dat ze zo geboycott worden, dat de Nederlanders worden geboycott uh, in de, bij hun eigen baas door de Polen die daar werken. Ja, dat heb ik gezien, Adrie. Daarvoor, wij, zijn ook, uh, wij hebben ook uh, projecten kwijtgeraakt, hè. Wij zijn drie projecten kwijtgeraakt. Wij zijn drie projecten kwijtgeraakt. En, en, uh, uh, gewoon omdat ze het helemaal, uh, ze hebben dat landelijk aan één schoonmaakorganisatie gegeven. En gewoon omdat ze het heel goed wilden. En dat hebben we met die Polen ook. Ik heb bij, wij, wij hebben een bakkerij gemaakt in rijden, er was een, een, een bakrij, dat nou, was echt smerig werk hoor, echt, ik, ik, ik meen het. We deden dat met onze jongens op zondag, hè, want die werkten zaterdag tot 6 uur. En dan zondag deden dan wij daar heel de boel, hè. heel die, die, die, die O-dingen anders schoonmaken en die lopen de band. En je weet dat als je met water en bloem te maken gaat krijgen, dan wordt een vettige massa. Ik ben dat toen ook gevallen, dat toen heel schouder schouwer spieren kapot gevallen ben. En het is, het is natuurlijk zo. Dat is natuurlijk heel, heel, heel triest en toen op een bepaald moment waren dat die namen ook allemaal Polen aan omdat ze de werk niet af konden. Um, um, dat, ze, dat ze de, de werk niet af konden komen. en die die zei, maar goed, ze tegen die baas kunnen, we mogen wel werken, mogen we mogen wel werken, wij willen ook wel schoonmaken, wij willen ook wel schoonmaken en toen had die baas mij bij hun geroepen en gevraagd of dat ja, dat als ik die, die Polen in wilde werken, om, om te werken, want ja, die wilden allemaal maar uren maken, uren maken. En die hoefden ze maar uh, tien per uur te betalen, geloof ik. En uh, bij ons moesten ze zondag 3 betalen, dus uh, 200%. En die hoefden ze maar een tientje per uur te betalen. En die gingen daar meteen zaterdagavond avonds, ga ik klaar waren, in, in de bak krijgen, gingen ze meteen door me schoonmaken. Nou, ik heb die man ingewerkt vond ik helemaal niet erg. Want het was ook helemaal zonsmerig werk. En het is wel zo, als je op een gegeven moment, uh, als je dan op een gegeven moment bij die, uh, uh, uh, als we beginnen bij iemand werken, dan zullen wij uh, niet gauw zeggen: bekijk, maar we gaan weg. Dan wil je ze even blok zetten. Maar het was gewoon een geluk, gelukkig gevoel dat hij eindelijk. Nee, ik heb, zal ik daar wel vertellen. En, uh, ik heb uh, dus. Maar toen ik, hij zei of ik die, zei wij die polen in wilden werken, heb ik toen gedaan. Nou, die hebben dan maanden gewerkt. Op een gegeven moment was het project helemaal klaar. De mannen hadden genoeg verdiend en die gingen weg. Toen werden we weer gebeld door die bakkerij. Of hij eventueel weer voor hem wilde gaan werken. Uh, of dat wij weer wilde gaan werken. dan heb ik gezegd: nee, dat doe ik niet meer. Ik doe dat gewoon helemaal niet meer. Want ik heb dan ook tegen iemand die man verteld: luister, het is dus onze jongens, hij kan het gewoon niet meer. Alleen, en ik, ik kan het niet meer. Ik heb me nu zo gevallen dat ik mijn hele arm niet meer kan, niet meer veel kracht in heb. Dus dan uh, moet ik allemaal andere mensen vragen nemen. Dus ik doen niet meer, dus maar gewoon andere mensen. Ja, het is natuurlijk niet zo dat die Polen daar eens een paar, een half jaar of een jaar lang uh, eventjes het werk van je overnemen En dan na een jaar, uh, dan zijn de heren voorzien en dan vertrekken ze weer. En dan zeggen ze tegen jou van, uh, kun jij weer terugkomen? Toen zei ik gewoon: Nee, dat doe ik dan toch niet. Nee, maar ik even vertellen? En dat is ook waar weer, zegt Colinda, nog wat Adrie zegt. Dat is ook zo. En dat was bij jonge Nielder's hadden. Daar heb ik twintig jaar wij aan schoonmaak gedaan. Maar dat ga je nu krijgen. In Moerdijk hadden die meisjes vijf uur in de week. Dus die werkte om en om. Maandags twee uur, woensdags twee uur, donderdags vrijdags twee uur, de week erop. Dinsdags twee uur, donderdag twee uur. Dat kwam uit op vijf uur per week. Gemiddeld op 4 weken 20 uur. Ja, dat was de dochter, eerst was dat de vrouw, van de man die daar werkte. Nou, die ging toen weg, die ging in de gezondheidszorg werken. En toen hebben de dochtertjes die ook. Oh, nou, die gingen dan van mij uh, werken en die gingen daar weg. Die hebben gewoon het salaris blijven geven dat die moeder had. In Breda werkte Anita, mijn dochter, met mijn schoonzusje. En in Tilburg heb ik de lange tijd zelf gewerkt en dan werkte nou Lisa, een vrouw op met haar dochter samen en die deed ook. Op een gegeven moment kregen wij dan een brief dat uh, het contract uh, voor drie maanden, voor drie maanden contractueel het contract met onze bank zou zijn en dat zou dan zijn per 1 juli 2010. Nou. We, maar de uh, schoonmaakbedrijf die het nou ging krijgen die zou met ons nou, gebeuren. Maar Anita daar hebben pas een heel leuk project gekregen voor 20 uur in de week of 10 uur in de week. En Anita, die uh, gaat daar nu veel meer uur in steken. Dus die, blijft, die salaris blijft toch wel. We uh, hebben Wilma, mijn schoonzus, die heb ik voor een paar uur opslag gegeven. Volgens mij ook helemaal niet erg. Want die was toch prima dat het Tenminste, ik vond het toch wel eens een beetje te zwaar. Dus die gaat nou maar twee morgens in de week weer werken in pakt in drie. Nou, en Wisa. In Tilburg, ja, die hebben contact niet te geven. En die meisjes in de dijk die zouden het gewoon blijven doen. Dus ze namen mij contact op. Ik had alles mooi doorgegeven. Volgens gezegd dat hun die meer overgingen. En die meisjes Dat, dat gaat het krijgen, hè? Die meisjes, die, uh, die dochters van die, van die man, die komen dan, die moeten dan komen. Ze krijgen die vijf uur per week, dat blijft gewoon. Ze hoeven, vijf uur per week kunnen ze in dienst komen. Ze hoeven geen ramen meer te zetten, maar er wordt aan gedaan. Dus oh allemaal, ja, dan moesten ze. Uh, 28, 28 juni moesten ze, moesten ze naar Roosendaal komen om de contract te komen tekenen. Nou, de meisje gaat er naartoe, die tekent het contract. Ze ging wel een stuk minder verdienen als ze bij ons zat. Daar kreeg ze het CAO voor de leeftijd die ze had. En bij mij heeft ze natuurlijk altijd gewoon het salaris, hetzelfde salaris gehad als een as voor zij tekent een contract, wordt ze dinsdagsmorgen gebeld, Want donderdag zou het 1 juli zijn, dus wordt ze dinsdagsmorgen gebeld van die mevrouw. Ja, ze luister eens even, je krijgt anderhalf uur in de week in Moerdijk, Hoeveel ze vijf uur, en anderhalf uur uh, in Moerdijk. En er zijn de mensen, ja, maar ik werk er altijd vijf uur, ja, maar dat is helemaal niet nodig, als je daar maar een beetje gestopt hebt, en een beetje, als, je maar, als je maar geweest bent, dan is het goed. Ja, maar zei de meisje, ik heb toch voor vijf uur getekend. Ja, dat weet ik wel. Maar je krijgt anderhalf uur in Moerdijk. En die andere 3,5 uur, die kun je in gaan vullen in Breda nou, In Breda werkte we tien en een half uur. Nou, die werksten die daar nu werken, moeten zeven uur aan klagen. En, die, en daar halen hun, hun de prijzen uit. Maar die kunnen ze niet, want bij wij, wij ons, ik zeg altijd, bij ons mag het niet te kosten gaan van de kwaliteit, maar ook niet te kosten gaan van het personeel. Maar... Ze, ze hebben al die tijd nodig om het werk te kunnen doen zoals de klant. Uh, zoals de klant het, het, het wenst. Hè? Want dat wil, dat, wat wilden ze? Fotocenten en wat wilden ze? Nou, dus, dan nou hebben ze al niet al gebeld, want die moet nog afscheid komen nemen. Want, uh, de baas had iets voor de gekocht. Dus ze moeten er van de week nog naartoe. Maar dan zeg ik gewoon: kijk, die maken allemaal alles kapot. En er waren nou weer Poolse werksters. Die weer voor dat grote schoonmaakbedrijf daar nu aan het werken zijn in die projecten die wij hebben achtergelaten. En allemaal weer, um, allemaal weer dingen. En dan is net wat wat Adrie ook zegt: dat is een catering. En dat is alles, en dan gaan, allemaal, gaan wij allemaal daar aan kapot. En als er nou dadelijk weer, uh, en dan was het wel, ja, we hebben die mensen hier naartoe gehaald. Want die dingen werken, wat die Nederlanders niet wil, wilden doen. Maar zo werkt het niet altijd. Zo werkt het niet altijd. Nee, dan ga ik dadelijk even voor dat, voor dat, voor dat belletje vertellen. Ik heb van de week, van, uh, hoe heet het? Van eh, Teg. Toen vertelde ik toch helemaal dat uh, met die stormschade dat je de brandweer kan volgen. Goedenavond, Sierra. Welkom bij ons en ook lieve Guus, jij ook natuurlijk lekker een knuffel van deze kant, hè? Ook fijn dat jij er natuurlijk bent vanavond, hè? Nee, en toen kreeg ik van direct directeur kreeg ik toen door als je nu ging naar http wwwlangeleefdenet dan, dan ontvang je over heel Nederland, kun je dan binnenkrijgen wat, wat de brandweer naartoe moet, en waar de ziekenwagen naartoe moet, en waar de politie naartoe moet. En dat kun je dan helemaal volgen. Ik heb hem nu op de discipline van uh, alleen maar Mille-Brabant staan. En dan op alle disciplines. Maar als ik nou gewoon Nederland uh, gewoon heel alles laat gaan, dan kan ik zien wat er allemaal gebeurt. Dat vind ik wel eigenlijk we een moderne scanner. Alleen je hoort ze niet praten, maar je ziet wel. Zeg maar hier zo, hier moeten ze naar de dokter Kuiperlaan in Waalwijk. Naar nummer 107, daar moet de, brand, daar moet de ziekenwagen naartoe. Zie dus hier dat belletje gaat, Jan. Dat is niet dat er een duif valt, maar dan komt, weer, ja, dan komt er weer een bericht binnen. Twee berichten zelfs. En dan moeten ze naar de, du, de uh, Duinhoeven in de oude bosbaan hier in Udenhout. Daar moet ook de brandweer naartoe. Dus de brandweer die moet nu... Naar de Duinhoeven, oude bossen, waar vieren u de uit? Dus dan kun je gewoon even, vandaag was er een grote brand in Tilburg. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Wat zegt Burger? Je ze juist dat de Nederlanders niet wilden schoonmaken. Nou, dat is natuurlijk onderin, want hoeveel vrouwen werken er bij ons die in de thuiszorg. Hoeveel vrouwen zijn er niet die allemaal bij, bij mensen, oude mensen thuis mogen gaan poetsen. Dat doen er heel veel. Wat was de euro, ik zal het eventjes eventjes intypen. Ik heb mijn lichaam doen bovenaan ding, ja? Ik had me dat doorgegeven Misschien dat iemand van jullie het wel weet. Bovenaan zie ik het staan, hè? ja. H slash, slash. WWW Lange, oh even kijken, op, lange leegte punt net, dat is het, htb lange leegte punt uh, net. Ja, natuurlijk. Kijk goed luister, ik kijk er niet tegenaan en ik weet wel, ik heb er nooit geen probleem mee hoor, als ik, als ik dan zie. Als ik dat, als ik dat dan zie, dat ik, uh, met mijn personeel, die vinden het altijd, als ik dan zie dat zou die is dan bij, bij mij weggegaan. En die wilde ook niet naar dat andere schoonmaakbedrijf, die dus ik wil gewoon, dan werk ik liever niet, maar ik wil gewoon bij jou blijven werken, zei ze. En euh, nou, ik zie nou, dat het is alleen maar, euh, ja, ik zat het geluid afzetten. Maar dat is dan gewoon, is eigenlijk een moderne scanner, hè. Kun je lekker volgen. Ja, Dirk Dek gaf me dat van de week door, toen ik dat vertelde. We zaten gaf, dat ik kon zien dat er niet de brandweer was. Je belt hij weer. Ik, ik vind, nou moeten ze naar eh, raamsdok weg in raamsdok Daar Dan moet de politie en de ziekenwagen naartoe. Dat er al een ongeluk gebeurd zijn. De politiewagen en de ziekenwagen, want als het zwart is, dan is het de, de politie. Als het groen is, is het de ziekenwagen. En als het rood is, is het de brandweer. Nou, Theo is er ook weer. Goedenavond, lieve Theo. Ook gezellig dat jij weer even in ons midden bent. Maar het is gewoon leuk. Ik, kijk, ik heb altijd bij een echte scanner-friek altijd geweest. En altijd stond die scanner aan. En nou, ik heb, de, ik heb de computer toch altijd aanstaan, die een die ouwe. En dan heb ik hem gewoon opgezet, en als dat belken gaat. Maar ja, nou tegenwoordig, als nou vertelde de ziekenwagen voorbij komt, dan kan ik gelijk even kijken naar wie het je toe moet. <laughs> en als ik nou de politie, mijn zwaaierlicht die voorbij zie komen, kan ik gelijk kijken, op eventjes, wat gaat je pad? Nou, dat is toch alleen maar leuk. Ja Theo, goedenavond, ik had jou al gezien. Dus dat is eigenlijk een moderne scanner, en die heeft net mij doorgegeven. zaterdag en, avond. en zo heb ik die hele tijd op staan. Maar als ik nou, nou belt hij alleen, want ik heb hem alleen maar hier op de regio staan. Maar zal ik er even heel Nederland opzetten? zetten? Dan, dan, dan blijft hij bellen, dan hoor je heel de bel, bel, bel. Want dan krijg je al die meldingen, van al die, van al die centrales, krijg je dan binnen. Dus dan belt hij de hele tijd, dan kun je ook zien wat er allemaal in de rest van het land gebeurt. Want gisteren hebben ze heel veel Scheveningen gemoeten. Dat er toch uh, de verdrinkingen waren, denk ik, maar er was vaak de brandweer in de, de ziekenhuizen toen Scheveningen gisteren. Maar dat is gewoon heel leuk. Dus WWW HTTP dubbelpunt, en dan dubbel slash, en dan www.langeleegte.net. Dus voor de mensen die eventueel zitten te luisteren en niet op de chat zitten, van nog een keer het, als je het ook leuk vindt om, om dat te volgen. Geef die tip eens door, Nelly. Nou, dat is... H dubbelpunt, slash slash WW Als je dat inpikt bij Google, dan kom je terecht. En in Dracht heeft de moet ingrijpen. Heb je een Colin? En dan kun je op een gegeven moment daar zo onder met de regio. Dan kun je kiezen hier de regio, dan kun je je eigen regio pakken. Hè. Midden- en West-Brabant heb ik dan. En dan kun je, dan kun je dat intypen, typen, maar wil je heel het land hebben? Dan, ja, dan krijg je alles binnen. Hè. En dan heb ik heel het land. Ik zie wat de brandweer is in Utrecht, in de uh, brand, het brandalarm, in de burg, br Burgpoort, dat was een uh, brandalarm, Zo dus dat was geen brand, maar is een brandalarm afgegaan. En daar heel veel zo moet, Ja, daar gaat hij weer. Dan heb ik er helemaal in zitten. En nou, weer zie je, dan blijft hij bellen, hè. Dan nou moet de zieke wagen naar de Westerzeedijk in Haarlem. Ja, lieve mensen, ik ben echt een scannerprikkel. Dus ik vind het geweldig dat Dirk me dat doorgegeven heeft. Hebben jullie hem nou ook allemaal? Wie te moet hebben? Maar, zoals ik beloofd had, zou ik even rijk sturen. Jullie weten dan dat Theo pas een rijk 2 heeft gehaald. Maar nou, iedereen kan ook rijk sturen. Krijn kan ook rijk sturen als hij wil is. Dat al wel. Ja, Krijn is ook nog. Dus iedereen die een rijk 2 heeft, kan hem meesturen. Dan ga ik eventjes jullie allemaal rijk sturen om allemaal een beetje het, het verlies, tegen het verlies aan te kunnen, wat deze week is gebeurd. Ja? Dus ga er lekker voor zitten, mensen. En pik het even op, en laat het even bij je binnenkomen. komen. Hon, sha, ja, se, show, Hong Hon, sha, ja, se, show, naam. Ja, se, Hoogtjaal stationair. Ik vraag energie. Aan de goddelijke macht. En dat vraag ik voor Burger. Voor Danny. Voor Elisabeth. Voor Graaf Heinz. Voor Gus, Voor Jochem. Voor Krijn. Voor Minken, Voor mezelf Nelly. Wilfred. Anita. Harold. Erika. Nick. Femke. Wilhard en Ad. Van Sierra. Filia. Van Jovianne voor Theo, voor Adrie, voor Colinda, voor Donner, voor Ineke, voor Jan, voor Liedewij, voor Sunset, voor Tja, voor Tom, voor de operator en bretret en vers iedereen die op dit moment naar mijn programma zit te luisteren. Zij je ki, zei ki, zei je ki. ik vraag deze energie uit liefde en ik stuur deze energie uit liefde, dat jullie het allemaal mogen ontvangen... En haar eigen goeddunken gebruiken. Shokerai, shokerai, shokerai, dat we jullie allemaal het negatieve weg mogen gaan en dat we plaats mogen maken voor het positieve. Dat is wat ik voor jullie allemaal vraag aan de hogere macht. Daikomayo, daikomayo, takomayo, dat het licht, het goddelijk licht, jullie de komende week allemaal mogen blijven beschermen. Dan hebben jullie weer een lekker rijtje van me gekregen. Kunnen we het ramen weer lekker tegenaan? Ik zie dat Ineke een afpassen tussendoor gedaan heeft. Dat moet ook kunnen. Je hoort het dan toch wel. Nou, het is namelijk als het rood is, dan is het de brandweer. Dus als, als, als een melding in rood binnenkomt, dan is het de brandweer. Kijk, maar staat er ook achter, brandweer Amstelveen, hè, spoed. Zie je dit? Die, uh, Amstelveen die moet met spoed komen. Hè, naar het, uh, het aanvalsplan. Dus er is al wel een, een, iets van zijn, een, een, ding, een, een, een ding. En als het groen is, dan staat er ook ambulance achter. En als het zwart is, dan staat onbekende kapcode, maar dan is het de politie. Zie je dat, Colinda? Zie je dan nu, Colinda, hoe dat, dat, dat het is? Nou, ik zie dat jullie het allemaal lekker ontvangen hebben. Kijk, er staat er ook vaak achter, hè? Ambulant, hier euh, staat, naar de pesthuis slaan. En dan moeten ze de post gaan vullen in Leiden. Kijk, er staat niet bij, er is iemand met een hartinfarct. En aan de rand zie je het wel, dan zie je op een gegeven moment de ziekenwagen weer een melding geven, naar de centrale, dat ze gaan naar het, naar het ziekenhuis. Zie je, dan, dan zeggen ze al, ze gaan nu naar het ziekenhuis. Tenminste, naar, dan noemen ze de naam dan zeggen we Twee Steden ziekenhuis. Ik vind dat jullie dan allemaal, hebben jullie het allemaal lekker ontvangen. Nou lieve mensen, ik ga het afscheid voor jullie nemen. Ik wens jullie nog een hele mooie week deze week. Ik hoop dat jullie dadelijk een nieuwertje lekker gaan genieten van Guus. Jullie dus weten, je kunt allemaal lekker inbelden bij Guus. Gus heeft een telefoonnummer. Als je wat te melden hebt, bel je gewoon lekker gezellig in. Uh, dan bel je lekker in, dat vindt hij gewoon hartstikke leuk. Ik hoop weer een zaterdagavond voor jullie te zijn. Je weet, ik ben er om 8 uur, van 8 tot 10 daar zullen we weer, weer een fijne avond van te maken. Ik zou zeggen, lieve mensen. Allemaal heel veel liefs. En op zijn braad ons gezegd. Houd door. I'm not to be able to do it, The was up the over the morning, Call his uncle in Jamaica, let the message with the baker, even check the number.